Dit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Archief waarschuwt nogmaals voor vergissingen op de namenlijst van het collaboratiearchief... dat sinds enkele dagen online staat. Er staan ook namen in van mensen die nooit verdacht waren van collaboratie met de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog... maar door fouten in het kaartensysteem zijn beland. De website wordt druk bezocht door mensen die meer willen weten over hun familiegeschiedenis. De Telegraaf meldt dat er ook mensen in te vinden zijn die juist werden vermoord door de nazi's. Door een defecte bovenleiding rijden er de rest van de dag geen treinen meer van en naar Schiphol. De NS verwacht dat de problemen rond twee uur vannacht zijn opgelost. Het advies aan reizigers is om op een andere manier naar de luchthaven te reizen dan met de trein. Ook op andere trajecten in het land zorgt een kapotte bovenleiding voor problemen. Hierdoor reden onder meer op het traject tussen Den Haag Centraal en Leiden en tussen Rotterdam Centraal en Breda minder intercities. In de Oostenrijkse kabinetsformatie wordt toch gesproken met radicaal rechts. President van der Bellen zegt dat hij de FPÖ gaat uitnodigen nu de gesprekken tussen de andere partijen zijn stuk gelopen. De FPÖ won de verkiezingen eind september, maar de andere partijen probeerden een regering te vormen zonder de radicaal rechtse FPÖ. Dat mislukte, waarna bondskanselier Nehammer gisteravond zijn aftreden bekendmaakte. Wout van Aert heeft in Dendermonde de wereldbekerwedstrijd veldrijden gewonnen. Van Aert kwam anderhalve minuut eerder binnen dan nummer 2 Emiel Verstringen. Joran Wiesuren werd derde. Bij de vrouwen won Lucinda Brand. Zij finishte voor Puk Pietersen. Een wereldkampioen fem van Empel, die in de laatste ronde een lekker band kreeg, kwam tien seconden later als derde binnen. Het weer, het is bewolkt en regenachtig vanavond en vannacht. Aan de temperatuur verandert weinig. Morgen in het zuidoosten wat zon, maar in de middag vaker regen. En het waait hard. Het wordt morgen 9 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, jouw keuze, ZFM. Welkom terug bij In Gesprek Met... waar ik praat met Bram Kroeske en Walter Vendel... over een hoogintensieve krachttraining genaamd Fit20... Het vorige uur eindigde dat van jong tot training beoefend kan worden. Ook door mensen die een medisch probleem hebben. Al zijn er natuurlijk wel een paar contra-indicaties. Hier pakken we het verhaal weer op. Je hebt het over contra-indicaties, Walter. Maar nou zitten mensen misschien te luisteren en die, die denken van... ja, maar uh, ik heb dit en dat en en zo. Kunnen ze... Uh, via de telefoon ergens terecht of je uh, een e-mail e sturen van, um, en het dan uitleggen van wat ze hebben en of het dan wel goed is om te gaan trainen. Jazeker, dus al bij de aanmelding op onze website kun je aangeven of je dingen hebt specifiek. Oh, okay. En daarna dan vul je ook een uh, anamnese in. Dus wij gaan altijd pas aan de slag met mensen als we die intake hebben gedaan. En daarbij geven mensen dat aan. Maar sommige mensen willen je eerst ontmoeten... voordat ze wat voor hun he, persoonlijke informatie gaan vrijgeven. Ja. Dus je, je gaat niet zomaar dat met iedereen delen. Voor sommige mensen ligt dat gevoelig. Maar dan is juist ook weer die uh, be, uh, veiligheid in een studio... en het feit dat je ziet... hier staat een professional die echt om mij geeft... en die mij wil helpen... tot de beste versie van mezelf te komen. Ja. Zeg pardon, het, uh, Walter die zegt het. Uh, uh, geen muziek, geen spiegels. Uh, het is zelfs nog een beetje koud in de, in de studio. Waarom is dat eigenlijk? Want uh, ja, wij staan nu in een verwarmde ruimte uh, te praten. Want je, je vindt het te koud om in je eigen studio te, te, te, een gesprek, <laughs> gesprek aan te gaan. <laughs> maar uh, wa, waarom die koelte? Nou, laat ik beginnen te zeggen dat ik een beetje koukelen ben. Maar die koelte cool, die is, is heel nuttig als je vermogen wil leveren in spieren. Dus als iemand gaat voetballen, doe alsjeblieft een warming-up... en zorg dat de spieren lekker warm en smeug zijn. Maar als je, als je puur kracht wilt leveren... waarbij we geen richtingsverandering of snelheidsverandering hebben... Ja, dan kun je het lekker koud maken... want dan kan die spier eigenlijk beter werken. Oké, okay. ja. dus dat heeft wel een hele duidelijke functie. Maar um, je, nou, je gaat niet zweten, denk ik. Klopt, je gaat niet zweten. Dat heeft ook wel met de, de manier van trainen te maken. Dus... Zelfs als het daar wat warmer zijn... dan hoef je ook nog niet per se te gaan zweten. Dus, dus de manier waarop we trainen is, is... dermate anders dan wat mensen eigenlijk gewend zijn. Dat, dus dat niet zweten daar ook bij hoort... als onderdeel van de training. Wat er nu adverteren jullie eigenlijk met... Uh, je hoeft je ook niet om te kleden. Ja. Waarom eigenlijk niet? Want het is, uh, ja, het is ook... je zit toch opgevouwen <laughs> op zo'n toestel? Uh. Ja, maar het is lekker koud. Dus zoals Bram al zei, wel 17, 18 graden max. En je doet de bewegingen langzaam. Dus van binnen sta je wel in de brand op een gegeven moment. Maar je krijgt niet de warmtegeneratie die je krijgt van snelle bewegingen. Dus als je op een loopband snel gaat lopen, dan ga je zweten. Ja. Dat is gewoon de warmteproductie door de snelheid. Maar als je dus heel langzaam beweegt, zoals wij doen. En de ruimte is koel, cool, dan ga je niet zweten. Dat maakt het super laagdrempelig. Want mensen hoeven dus geen sportas mee. En voor vrouwen hoef je geen zorgen te maken over je make-up of je haar. O oh ja, natuurlijk. Dat is ook wel weer belangrijk. Ja maar, maar, ja, ja, maar in een mantelpakje trainen lijkt me toch wel lastig. Nou, we zeggen laat die naald vandaag thuis. Of uh, doe die even uit. Dus op blote voeten. Dan kun je daarna weer op die naald hakken. Dat kan. Ja, Gewoon tuurlijk. op je blote voeten. Ja, de lekpress op de blote voeten. Dat oh. wordt vaak genoeg gedaan. Ja, ja. Lekpress is dus een uh, machine om je beenspieren te trainen, geloof ik Bram. Ja, beenspieren en nog een heleboel andere spieren. Dus het mooie van, van de manier waarop we dan de lekpress gebruiken... is dat de, het, het gebruik van de spieren eigenlijk omhoog gaat in het lichaam. Dus je gebruikt ook je buikspieren, je rugspieren, een heleboel rompspieren. Dat zit er allemaal bij. Lekpress is één van de machines. Hoeveel machines uh, moet je zeg maar langs? Nou, dat hangt er vanaf hoe intensief je kan trainen. Uh, als je heel intensief kan trainen, is het vaak vier al genoeg. Maar de meeste klanten zullen vijf of zes oefeningen doen. Ja, ja. oké. Okay. En dan heb je zeg maar, alle spiergroepen van je lichaam getraind. Heb je alle spiergroepen van je lichaam getraind? En belangrijker, heb je voldoende spiermassa van je lichaam getraind? En dus het gaat vooral om een, een bepaalde hoeveelheid van jouw lichaam te trainen zodat jouw lichaam snapt: ik moet beter worden. Amerika. Bram Kroeske legt uit hoe je lichaam beter wordt door de hoogintensieve krachttraining. Nou, dat is heel algemeen en heel uitgebreid, omdat het lichaam op alle niveaus zich gaat aanpassen. Dus je wordt er sterker van, je pezen worden trekvaster, je bot wordt sterker, maar je hormonale systeem verbetert ook. Je immuunsysteem krijgt er zelfs een uh, goede boost van. Dus het, het zit in allerlei systemen en, en ja, bewegings. Uh, Aspect. Laten we daar even over doorgaan. Want uh, dat is natuurlijk wel heel interessant. We denken altijd maar krachttraining. Dat is zeg maar je spieren sterker maken. Jezelf sterker maken. Maar nou blijkt ineens. En uh, ik, ik kwam in mijn uh, research kwam ik tegen. Uh, laat ik maar eens even één dingetje noemen. Want dat vond ik de meest spectaculaire. Even uh, kijken, moet ik het nog wel even opzoeken? My, ja, precies. Ja, myokines, hè? Ja, die ja. vond ik aankomen. Ja, ja, ja. ja, ja. Want, uh, ja, wat, wat is dat eigenlijk? Ja, weet je, we, we weten niet eens hoeveel myokines we hebben in het lichaam. Want we hebben dat nog niet. Maar we weten tot nu toe wat er ontdekt is. Dus wat dat betreft, het lichaam is nog steeds deels een mysterie. Maar we hebben al eens ongeveer... waren het er 650 of zoiets? Ja, 600. Biokines zijn ontdekt inmiddels. En die kun je beschouwen als boodschappers. Als sms-signaaltjes... die van de ene lichaamsweefsel naar het andere lichaamsweefsel gaan. En dat leidt dus tot een betere integratie... een betere communicatie en afstelling... en functioneren. Dus je kan het wel nagaan dat als jij... Eén uh, keer in de maand met je collega overleg hebt, of één keer in de week, of dagelijks, of één keer per uur, dat dat andere resultaten gaat ja, bieden. Ja. Het lichaam is precies hetzelfde. Okay. Dus het lichaam is ongelooflijk intelligent, maar door de training te doen, stimuleer je de intelligentie die al in het lichaam is om die te activeren. En dat leidt dus tot een beter functioneren. Dus die myokines is een dus van de dingen die door krachttraining vrijkomt. Niet te geloven. Dus Ik ben een en een half op Margie. Maar uh, klopt het Bram dat ze die myokines eigenlijk nog niet zo lang geleden ontdekt hebben? Ja, zeg maar dat is allemaal van deze eeuw. Ja. Dus, uh, 2005, klopt dat? Ja, de, de, de, de gedachten waren er wel eerder. Maar het vinden van de stofjes was pas later. Dus uh, er wordt een beetje over gedebatteerd. Maar of het nou 2006, 2007... De, oh ja, maar ik kijk niet op het jaar. Tekenen. Nee, precies. Maar dit, het, het zegt 2010... En, en dat hele onderzoeksgebied is vanaf die tijd pas uh, ja, echt gaan ontstaan. En, en begint het op vlucht te nemen, Walter? Want ik, nee, ik, nee. nee, nee. En op kennis, ik weet nog, we hebben onderzoek natuurlijk laten doen. Wetenschappelijk onderzoek naar onze trainingsmethode. En die toont echt aan dat wat we doen houtsnijdt, goed resultaat heeft. Uh, maar die, de onderzoeken die het zelfs gedaan hebben, die zeiden tegen mij, Walter, je kan beter je geld op marketing steken. Dus als een lachend iemand op een fotootje zien. Dan zal dat eerder daartoe aanzetten om iemand om het te proberen. Dan dat je met twaalf gezonde, rationele argumenten aankomt waarom het een goed idee is. Zo werken we nu eenmaal. Nou, een beetje een beetje vreemd. <lacht> ik, ik vind het wel ja, ik vind het een beetje de desillusie. <lacht> ja. ik, ik, ja, ja, ja, want ik werd heel enthousiast van die myokines, Bram. Want ik, ik, wat, wat ik lees, uh, ja, het kan zelfs kanker voorkomen. Ja, je moet ook zeker super enthousiast over zijn. Omdat het inderdaad boodschapperstoffen zijn. Die ja. dus bepaalde dingen in het lichaam aan of uitzetten. En dus ook bepaalde kankergenen kunnen uitzetten. Ja, Dus er dus is dus onderzoek geweest, vooral ook in Denemarken. Waarbij dus bleek dat een bepaalde vorm van borstkanker door die myokines wordt geremd. Ja. So, werden jullie daar eigenlijk niet ontzettend uh, vrolijk en enthousiast van? Want jullie waren al lang begonnen met die krachttraining en toen uh, kwamen de uh, collega-wetenschappers denk ik dan met deze, uh, met deze verhalen. Ja, nou, je ziet mij ook uh, alleen maar lachen. Ja. <laughs> maar het, het is dus ontzettend goed nieuws. En, en we gaan er natuurlijk in de toekomst ontzettend veel uh, baat bij hebben. Hè. Dus uh, het leuke van dit, dit hele verhaal is dat, dat spieren 50, 60 jaar geleden gezien werden als een soort hijskranen. Ja. Um, een jaar of dertig geleden werden het in één keer uh, apparaatjes die ook al in de hersenen allerlei leuke stofjes vrijmaakten. Dus endofines, waardoor je blij werd en gelukkig Ja. En nog een keer 20, 30 jaar later blijken we ineens te ontdekken dat die spieren allerlei goede signalen afgeven aan het lichaam waar je ook, dus ook zelfs kanker mee kan onderdrukken. En we gaan natuurlijk over 20 jaar weer iets vinden dat die spieren doen. En dus de toekomst komt ons gewoon en al lachend tegemoet. Ja. met again over myokines. Die uh, hormoonachtige stoffen die door spieren worden aangemaakt... en eigenlijk een soort apotheek van je lichaam is. Ja, ik, ik raak er niet over uitgepraat. Zo enthousiast ben ik erover. Die myokines, het heeft bijvoorbeeld, uh, als ik het wel heb... Uh, ook effect op je bloedsuiker, op je glucose. Heeft het ook, ja. Er zijn heel specifieke uh, myokines die daar een effect op hebben... Maar er zijn ook meokines, dat vind ik eigenlijk nog leuker. Die maken je dus cognitief beter. Dus je gaat er beter van denken. Je wordt er sneller van. Je wordt alerter. Dus, dus eh, zelfs in het hele gebied naar Alzheimer toe gaat dat natuurlijk hele, hele mooie dingen doen. Mm, Oké. Okay. Dus uh, mensen die zeg maar, uh, deze krachttraining doen, hebben minder, zou, nou laat ik voorzichtig zijn, theoretisch minder kans hebben op uh, dementie. Ja, theoretisch wel. Ja, ja, als je het voorzichtig bent en theoretisch, dan is dat zo. En ik heb wel eens gehoord dat mensen van hun diabetes 2 af zijn gekomen door deze krachttraining. Ja, maar dat heeft nog meer effect vanwege dat we heel specifiek de suikers uit de spieren halen. Dus de krachttraining op zich, de manier waarop we trainen, gebruikt ontzettend veel suikers. Dat wordt dan heel mooi uit die spieren gehaald en dan moet het bloed moet weer Suiker aanvoeren en dan krijg je een ontzettend mooie wisselwerking tussen spieren, bloedcirculatie en andere systemen. En dan zien we eigenlijk: hé, hey, dat geeft zoveel verbetering van in insulinegevoeligheid, dat we dan ook geleidelijk aan zien dat heel veel mensen minder medicijnen hoeven te nemen en sommige mensen gewoon ook van de medicijnen af kunnen gaan. Ja. Nou, dat, dat zijn mooie succesverhalen, Walter. Daar, daar word jij natuurlijk als CEO heel blij van. Ja. Hoe. Komt dat regelmatig voor deze succesverhalen? We proberen dat iedere week onder de aandacht te brengen. Dus we hebben vaak klantverhalen. Het mooie, hè? testimonials, die, die ook echt. Het zijn echte verhalen, weet je. Dus dat vind ik zelf nog altijd zo inspirerend. We, we, we bedenken ze niet, we horen ze. En dat is, dat is ook... fijn natuurlijk, we hoef je het ook niet zelf te verzinnen? Nee, dat hoeven we ook niet. En, want er zijn in Nederland alleen 120 studio's. Ja. Dus er is in iedere studio iedere week wel iets wat, wat we horen. En heel vaak denken we, jeetje, dat ook. En dat ook. En wauw, fantastisch. Ja, worden jullie net, Brom, worden jullie echt na twintig jaar nog verrast? Ja, maar nog steeds verrast. Er zijn zulke, zulke mooie verhalen en zulke unieke verhalen ook. Dat, dat je... Noem eens wat? Nou, ik had laatst nog iemand met groeihormoon. Ja, dus, dus bepaalde aandoeningen waarbij een tekort is aan groeihormoon. Nou, dan wordt het, Omdat de training ook groeihormoon stimuleert, was dat nog weer een verhaal waar, waarbij dat dan gebeurde. En waarbij dan de internisten verbaasd zijn dat dit soort meetwaardes ook in het ziekenhuis in, in bloedwaardes en andere testen gevonden wordt. En hoe lang had deze persoon al getraind? Enig idee? Dat weet ik niet, maar ongeveer een jaar. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, je, uh, wanneer merk je eigenlijk de effecten uh, behalve van, van de, deze training? Het hangt een beetje af per persoon, maar we, meestal horen we wel binnen acht weken al de eerste reacties. En binnen twaalf weken kunnen we het ook duidelijk inzichtelijk maken op de progressie-app. Um, maar de een is ook iets meer met zijn lichaam in contact dan de ander. Hè? Als je heel erg in je hoofd woont, om het zo maar te zeggen, kun je in je lichaam progressie doormaken, maar het niet per se voelen. Maar dus de ene is er gevoeliger voor of iets meer mee in contact. Maar over het algemeen na nou, acht weken begin je het al te zien. En sommigen nog korter, dat ik denk, dat kan niet. Maar uh, noem het een placebo effect. Ik weet gewoon, na, acht, na drie maanden weten we het zeker. En vanaf daar is het gewoon gaat het maar door. Dus het is gewoon een hele uh, voorspelbare curve waar je op terechtkomt als je dit gaat doen. Ja. De placebo effect, Brom, denk je dat het inderdaad ook zo werkt bij mensen? Dit? Nee. nee. Nee, dit werkt gewoon. Ja, ja, ja. <laughs> nou, nou, maar dat er een placebo... Moet ik het anders vragen. Een placebo-effect kan zijn. Zoals Walter zegt, van, ja, dat mensen het misschien ook... Uh, want dat is het natuurlijk, denk ik. Het graag willen dat het effect heeft. En, ja. en daarom misschien ook voelen. Terwijl dat het niet zo is. Kun, dat zou kunnen. Hè? Maar wat, wat Bram zegt is absoluut waar. Kijk, uh, we, we zien het met zoveel duizenden mensen. Dat, dat, dat, uh, hè? dat is gewoon aangetoond. Maar het zal zeker uitmaken, dat, dat heeft iedereen denk ik wel... iets waar je echt in gelooft, gaat beter. Dus waar heeft dat mee te maken? Dat je niet alleen hè, je, je, je aandacht ergens op richt, maar er ook in gelooft... en dan dingen doet, dan krijg je gewoon meer van jezelf erin betrokken. Dan zal het resultaat optimaler worden. Dus dat zal ook voor Fit20 gelden. Song China Eastern. Wetenschap is al verschillende malen genoemd in dit programma... met Walter Vendel en Bram Kroeske. Dan doe maar eens dit even oppakken. Bram, het is al genoemd, wetenschappelijk onderzoek. Uh, jullie hebben wetenschappelijk onderzoek laten verrichten... naar de resultaten van, uh, uh, van, van de mensen die bij jullie trainen. Waarom? Zijn jullie dat, hebben jullie dat laten doen? Nou, We hebben het, we hebben het eigenlijk al, al heel lang als een soort wens gehad... Dat um, we ook graag wilt laten zien dat het wetenschappelijk te bewijzen is en bewezen kan worden. We hebben ook al langer contact met een, uh, een assistentprofessor in Engeland gehad. En die heeft ook het onderzoek gedaan. En um, ja, we wilden eigenlijk graag aantonen dat dit werkt. En dat hebben we dus gedaan met enorme hoeveelheden uh, ja, onderzoekspersonen en enorme hoeveelheden data... We zijn ook het grootste onderzoek geweest in de bewegingswetenschappen wat ooit gedaan is. Maar waar, waar haal je die data dan vandaan? Nou, we hebben natuurlijk, uh, wat zij al, ongeveer 18.000, 19.000 mensen die trainen. Dus we hebben van bijna 15.000 mensen geanonimiseerd de trainingsresultaten op een aantal apparaten uh, doorgegeven aan die professor. En die heeft uh, zijn werk erop, opgedaan zeg maar. Ja, ja. En, en waar wat keek deze professor naar? Ik keek vooral naar de progressie in, in gemeten kracht uh, op die apparaten per leeftijdsgroep, per persoon. En heeft dat in, in grafieken samengevat. Okay. En wat, wat, wat, ja, werden jullie er vrolijk van? of dan, dat, Had je zoiets enorm? Ja, enorm. Toen dacht ik, dit is het. Ja. <laughs> nu gaat het gebeuren. Uh, maar maar het, was het echt een bevestiging van ja, wauw? Ja, iets wat wij al lang wisten. Want je hebt iets als praktijkervaring en je hebt natuurlijk echte wetenschap. Uh, het was dus heel mooi dat de wetenschap bevestigde wat wij al wisten... en ook al voelden, omdat wij zelf zo trainen. Uh, maar uiteindelijk hebben we ook daarvan uh, geleerd... dat iemand gaat het pas zelf geloven als hij iets in zijn eigen lichaam ervaart. Ja. Dus een onderzoek in die zin, het is goed dat we het hebben gedaan, het valideert wat we doen, we hebben het onderbouwd en ik denk dat wij een van de hele weinige methodes zijn die kan zeggen dat die wetenschappelijk onderbouwd is en dat aan kan tonen op een ja, onbetwiste wijze. Maar dat gaat nog niet het verschil maken voor de consument. Die moet het gewoon zelf ervaren. Ja, precies. Nou, daar valt er uh, dan nog wat aan te winnen. Uh, uh, omdat vanwege het uh, dat men zo sceptisch is. Uh, want men denkt vaak in tijd. Hè, van, ik moet zoveel, ik, drie keer in de week, een uur naar de sportschool. Ja. Want dat heeft pas resultaat. Uh, maar, ja, misschien heb ik het nog niet gevraagd. Of uh, hebben we het nog niet samen benoemd. Waarom uh, dan maar zo Kort in tijd, Bram. Nou, ja, dat, is, dat is dus die intensiteit. Dus als je... Jouw lichaam snapt iets beter... als de intensiteit hoger is. Dus we kunnen, als we hoge intensiteit toepassen... wat we met deze training doen... kunnen we in heel korte tijd... een hele belangrijke boodschap overbrengen. En die boodschap is eigenlijk... je moet beter worden. He, dus de, de, waarom zou iemand sowieso iets gaan doen? Ja, meestal omdat je beter wil worden in iets. Mm. Nou, wij worden beter in alles, kan je zeggen. Maar je gebruikt daar een, een bepaalde manier van, van boodschapperstoffen voor. Of de boodschappen overbrengen voor. Hmm. En dat, dat doen we met intensiteit. En dan, dan kan je dus in twintig minuten bereiken wat je... En dat klinkt een beetje raar, maar wat je in drie keer een uur niet zou kunnen bereiken. Oh. Ja, want als je intensiteit lager moet worden om een uur vol te houden kun je niet zo'n hoge intensiteitsboodschap meer afgeven... als dat je zou willen. En dus als je echt iets zeker wilt overbrengen... kun je beter intensiteit gebruiken. En dat dan maar één keer in de week? En dan maar één keer in de week, ja. Wij willen ook heel veel rust in de week. En dus als je één keer in de week goed traint... en je, en je bereikt zeg maar dat, dat goede moeheidspunt... Nou dan... Is het heel verstandig om bijvoorbeeld vijf, zes, zeven dagen gewoon ook echt te rusten? Betekent niet dat je niks kan doen in je dagelijks leven? Je kan lekker gaan wandelen, fietsen, hardlopen, desnoods. Oh, een beetje jammer. Nou ja, <lacht> <lacht> voor ja. jou misschien. Ik ben, maar... ja, ik ben te luid dat ik uit mogen kijk. maar goed. Ah, ja, ja. <lacht> nou, je zou iets meer moeten bewegen. Maar, maar zeg maar, door die intensiteit hoeft het dan ook maar één keer in de week. Okay. Ik, ik heb wel eens gelezen dat, je, um, dat het lichaam na uh, deze training nog anderhalf uur door traint of werkt, uh, ja. Walter. Hoe, hoe zit het? Ja, het, dat? Ja, dat vliegwiel is aangegaan en dat gaat nog door. Oh. Dus dat is ook het effect wat je hebt van de training. En dat houdt gewoon de hele tijd aan. En uh, dat is ook heel mooi. Dus je zit nog extra hoge calorieën te verbranden terwijl je denkt dat je gewoon in je bureau stoelen zit. Dus ja, dat, dus ik... Ik heb getraind. Ik ga naar huis. Ik neem een kopje koffie met een slagroomtaartje. En dan traint mijn lichaam nog gewoon door. Nou, Bram heeft hier iets over te melden. <lacht> ja, nou. Misschien kun je dat slagroomtaartje even laten staan. Maar, maar in ieder geval, je lichaam is, is dan nog een hele tijd bezig om allerlei herstelprocessen die dan. Na die training nodig zijn. Eigenlijk al te beginnen. En dus dat, dat begint direct na zo'n training. En dus mensen denken misschien dat je beter wordt van een training. Maar eerst word je eigenlijk slechter. En er zit dan een bepaalde hersteltijd in. En tijdens die herstelperiode. Is je lichaam nog met allerlei uh, reparatieprocessen bezig. En, en die hele intensieve reparatie of herstel. Zit al in de eerste anderhalf uur na die training. Maar gaat nog dagen en, en dagen door. Vandaar die rust. Vandaar die rust, ja. Dit was hard met All I Wanna Do Is Make Love To You. Net had Bram Kroeske over hoe belangrijk rust is na een hoog intensieve krachttraining. Hoe zit dat eigenlijk met slapen? Nou, zegt 24 eigenlijk ook, uh, je slaapt beter. Maar hoe kan dat? Uh, als je heel veel zorgen hebt, dan uh, maakt deze training je toch niet uh, dat je beter slaapt. Nou, de training helpt je eigenlijk om bepaalde omzettingen te maken in het lichaam. En dus ik wil niet te moeilijk worden, maar de meeste mensen kennen waarschijnlijk het cortisol wel. Cortisol ja. geeft, geeft een bepaalde moeheid. Is ook een soort product wat ontstaat door veel stress. Nou, iedereen in deze maatschappij heeft veel stress. Ook al zeg je van niet, maar de, de aard van de maatschappij is zo dat we veel stress hebben. Dat wekt een, een bepaalde hoeveelheid stofjes op, waaronder cortisol. Cortisol geeft eigenlijk een vermoeidheidseffect. Maar bij slapen heeft het, het effect dat het je wakker houdt. Nou, we zetten die cortisol om tijdens de training. Dat wordt eigenlijk geuit via beweging of via kracht. En dan is het eigenlijk weer weg. Heb je eigenlijk een schone lei om te beginnen, kan je weer beter slapen. Dus er zijn heel veel mensen die ook zeggen... dat ze zeker de, de nacht na de training heel goed slapen. Zijn uitzondering. Maar in het algemeen slaapt men prima. Uh, Walter, ik, ik kan me voorstellen dat... Uh... Je bent lekker bij 20 aan de gang en lekker uh, nou, een jaartje getraind. Je bent sterker en sterker geworden. En um, moet je dan, wat je dan vaak hebt bij, bij bodybuilders, bij mensen die een fan kracht doen. Moet je dan bijvoorbeeld aan de, aan de voedingssupplementen? Nee, niet per se. Dus, uh, we hadden het er vooral over dat bijvoorbeeld sommige mensen die snel last hebben van spierpijn, kan magnesium helpen. Oh, dat dus wel. Dat kan. Uh, we hebben het kan, uh, maar we propageren het niet omdat uh, in Nederland maar 10% van de mensen gelooft in supplementen. Uh, en je moet vrij veel van supplementen afweten als je daar mensen in advies wil gaan geven. En wij hebben gezegd: van Schoenmaker blijft bij je leest, wij zijn gewoon expert in training. Dat is wat wij bieden. Als jij je als klant ook wil verdiepen in voedingssupplementen... ga dan naar iemand die daar verstand van heeft. En bijvoorbeeld, Bram, krachttraining wordt ook vaak altijd geroepen... van ja, vrienden, ga aan de eiwitten. Je moet meer eiwitten eten of eiwitsupplementen. Ook geen goed idee. Niet dat het slecht idee is, maar dat is niet per se nodig. Je moet natuurlijk geen eiwittekorten creëren en daar moet je als persoon, klant wel wat over voeding weten. Maar uh, supplementie wordt eigenlijk pas belangrijk vanaf mijn leeftijd. Dus vanaf ongeveer 65 zou je daar goed aan doen om daar wat bij te doen. Mm. Daarvoor is dat vaak niet nodig. Bodybuilders hebben het natuurlijk wel nodig, maar die moeten extra eiwit aan en spieren aan proberen te zetten, maar het is voor de, voor de meeste mensen niet echt nodig. Okay. Oh, dus daar, daar zit ook en dat verschil tussen mannen en vrouwen eigenlijk, want, uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk met krachttraining? Nou, op zich is er niet eens zo heel veel verschil. Uh, vrouwen zijn van origine doorgaans wat zwakker in het bovenlichaam en naar verhouding zelfs soms wat sterker in de benen. Maar als je een vierkante kubieke of een vierkante centimeter of een kubieke centimeter spier zou nemen, van een man of een vrouw, maakt het qua kracht geen verschil. Okay. Dus er zijn eigenlijk heel veel uh, aspecten van deze training die net zo gelden voor vrouwen als voor mannen. Dus Walter, geen enkel verschil tussen mannen en vrouwen bij deze vorm van krachttraining? Nee, nee. En ik heb, ik heb ook heel veel sterke vrouwen gezien en getraind zelf. Oh, jij bent ook trainer geweest? Ja, daar zijn we mee begonnen. Bram en ik hebben allebei mensen getraind, ik honderden mensen getraind. Daar ben ik ook heel blij mee, want daardoor zie je heel veel lichamen. En je moet gewoon de verschillende lichaamstypes zien om een goede trainer te worden. En, en zijn er veel vrouwen eigenlijk die dit doen? Ja. Zeker, we hebben, ik denk momenteel 60% van onze leden zijn vrouw. Het heeft ook te maken dat Jemal tegenwoordig mensen makkelijker bereikt via de social media. En daar zitten over het algemeen iets meer vrouwen op. Vaak komt dan de man wel schrompelend erachteraan. Al ah, ah, ah, ah. <laughs> te zuchten te steunen. Skepticus, een half jaar. Als die er door zijn vrouw wordt uitgereden op de fiets of zo. <laughs> ja. Dat is de maat vol, hè? Ja, ja, ja, ja. ja dan uh, begint de testosteron gelijk weer op te spelen, uh, Bram. Nou, en of. of. Dus uh, ja. Nee, nou ja, we hebben inderdaad heel veel vrouwen. We hebben onze destijds in New York zelfs al over verbaasd... dat vrouwen die er zeker niet in onze ogen heel sterk uitzagen... heel sterk waren. Mm. Dus daar zagen we eigenlijk al van... Hey, je kan hier heel sterk van worden... zonder dat je er per se heel groot van wordt. Mm. Dat is ook wel fijn voor vrouwen... omdat die vaak in Nederland zeker niet groter willen worden. Ja, ja precies. Ja, ja. Hoe zit het eigenlijk met de testosteron? Want daar wordt ook van gezegd van... Uh, wil je, als je aan krachttraining gaat doen... gaat ook je testosteron omhoog. Ja, nee, dat gaat zeker omhoog. Gaat omhoog bij mannen, gaat omhoog bij vrouwen. Alleen vrouwen hebben daar zoveel minder van, dat eigenlijk de manier waarop het omhoog gaat, eigenlijk alleen maar goed is. Ja, ja. En, uh, dus ja, dan krijgen we toch weer een beetje... Uh, misschien uh, dat mannen zich weer als een haantje gaan gedragen. Zijn eigenlijk wat rustiger door de daling van de testers rond? Ja, daar hoeven we ons geen zorgen op te maken. Okay. Veel van onze leden zijn 40 plus. En ik denk dat je je ergste haanperiode al een beetje aan achter de rug hebt. Ja, ja want hoe zit dat eigenlijk met uh, jullie doelgroep? Welke leeftijd, uh, wat is het gemiddelde? Uh, vanaf 40. Dus uh, de grootste doelgroep zit momenteel tussen 50 en 60. Dan 40 tot 50 en dan 60 tot 70. Dat zijn de drie grootste cohorten. Suddenly Last Summer. Nog even doorpraten over de toegroepen van Fit20. En Bram, is, is dat zeg maar dat deze mensen uh, daar het bewustzijn ligt? Of is het gewoon angst voor de dood? <lacht> ja, ja, ja. ja. Uh, nou, het is, het, het is, vaak zijn dat ook wel mensen. Jij noemde zo pas even het, het grote misverstand. Je zou drie keer in de week een uur moeten trainen. Nou, Dan haken de meeste mensen al af. Want wie heeft er nou drie keer in de week een uur? Maar iedereen heeft één keer in de week 20 minuten. En zeker de, de leeftijdsgroepen waar we het net over hadden. Zeg maar die 40 tot 70 jarigen. ja die, die zijn druk in hun leven. Die hebben niet zoveel tijd. Maar die kunnen best wel één keer in de week 20 minuten trainen. En hebben dat er ook voor over. Samen met die personal trainer die een op maat gemaakte training voor je maakt. Dus, hmm. dus wat wil je nog meer? Ja. Ja, ja, precies. Wat wil je nog meer? Um, eens even kijken. We hebben denk ik al een heleboel behandeld. Ehm... Um, hebben jullie zelf nog iets wat je... Ja, ik wil nog één ding noemen. Dat is dat uh, wij ook in Nederland uh, tien studio's hebben bij bedrijven in Pandag. Voor de medewerkers. En ik denk dat uh, ook in de komende jaren zie je de gemiddelde leeftijd binnen bedrijven omhoog gaan. We weten allemaal dat we arbeidskrapte mee te hebben te maken. Dus het is heel belangrijk dat mensen gezond en fit richting de pensioenleeftijd kunnen werken. Maar nog ook volop inzetbaar blijven. Dus uh, wij zien daar gewoon goede resultaten mee. En uh, wij hopen ook dat meer bedrijven, meer ondernemers en werkgevers... het belang zien om daar actief iets voor te doen. En Fit20 is daar denk ik een heel mooi middel. Omdat het zo laagdrempelig is. Dus je hebt maar een hele kleine ruimte nodig binnen je bedrijf. Ja, hoe klein? 40 vierkante meter is voldoende. Okay. Daarbinnen kunnen wij de toestellen neerzetten. Er moet een airco in. En dan zijn we eigenlijk ready to go. Ja, ja. De werknemers... O oh ja, je moeten we een trainer hebben. Een trainer, maar dat regelen wij. Oh. Dus wij zorgen voor dat bedrijf dat we een trainer regelen. En uh, dan kan gewoon iedereen die voor dat bedrijf werkt... gewoon daar wekelijks trainen. Omdat de mensen die al fit zijn binnen een bedrijf... dat is niet de directe uh, risicogroep voor een bedrijf. Die, die, die doen al dingen maar nou, Dat is een ontzettende grote groep die eigenlijk misschien niet zo actief is als je zou willen. En Fit20 wat we vaak zien is dat dat gewoon letterlijk als je de eerste stap zet dan volgt de tweede bijna vanzelf. Hm. Dus uh, dit is voor mij ook nu we toch deze gelegenheid hebben om dat toch onder de aandacht te brengen. Dat die mogelijkheid bestaat en het is goedkoper en simpeler en laagdrempeliger dan veel werkgevers uh, weten ja. dat kan. En, en, en Brom, ja het is eigenlijk maar 20 minuten van de werktijd af, één keer per week, dus wat, waar hebben we het over, plus dat mensen fitter, sterker en gezonder worden. Ja, dat allemaal en slimmer. Dus die, Slimmer ook nog. Ja, oh. Dus, dus hey, uh, je, ja, ja, ja, je cognitieve, fa je cognitieve uh, faculteiten. Die worden ja. er beter van. Dus voor een werkgever is dat alleen maar plus, plus, plus, plus, plus. Ja, ja, geweldig, ja. geweldig. Nou nog ve veertig vierkante meter. Nou ja, ik, ik, wat jij je begint erover. Maar ik, ik kom uit de hulpverleningswereld. En ik denk van nou, ja, voor brandweermensen, allemaal ja. mensen, politiemensen. Ja, ja absoluut. De, de politiemensen. Je las ook laatst weer hè, dat ze te weinig commando's kunnen vinden in Nederland. Ja, ja. Uh, met alles geldt dat de jeugd helaas... die wordt ieder jaar zwakker. Uh, vroeger toen ik jong was... ging je buiten spelen. Uh, nu zitten ze, zit ze te gamen binnen. Ja. Uh, en uh, je maakt geen fysieke meters meer. Ja. Dus dat, dat resulteert in dat ze minder lenig zijn... minder sterk. En uh, nou, voor veel diensten... als het leger of voor de politie... Uh, zou je eigenlijk wel willen... dat je gezondere, jonge mensen had. Ja. En sterkere mensen vooral. Ja. En uh, ook daar zou Fit20 kunnen... Alleen uh, helaas zijn dit vaak zeer complexe organisaties. Ja. Uh, met moeilijke beslissingsstructuren. Duurt allemaal erg lang. Wat en... zeg jij daar toch mooi en netjes. Hè? Dat is ongelooflijk. Uh, ja. Ik noem het gewoon bureaucratische sukkels. Uh. Oh ja. <laughs> maar ja, dat ben ik natuurlijk. Uh, goed, dan zal ik, je, ik zal geen woorden in je mond leggen die je niet wil uh, hebben. Ten slotte, um, we zijn een beetje aan het eind gekomen. Maar Bram, ja, nou, je, Walter heeft zijn puntje mogen maken. Jij natuurlijk ook. Ja, ik zou eigenlijk nog willen zeggen dat, want het is niet zo heel erg aan de orde gekomen, maar we maken dus voor elke klant maatwerk. En dus elke klant krijgt, we hebben dit wel eens medicijn genoemd. Dus we trainen als het geven van de juiste dosering van een medicijn. En, en dat doen we eigenlijk voor elke klant. Ja. Nou, dan ik, nog mijn laatste puntje. Uh, in december 2024 was uh, meneer Mark Rutte uh, in het nieuws... met een verhaal van... Uh, we moeten ons mentaal voorbereiden op oorlog. Nou, dat is een leuke boodschap vlak voor de kerst. Uh, en Bram, jij noemde het ook. Hè, uh, er is veel stress ineens in onze maatschappij. Nou, meneer Rutte heeft daar nog even wat stress aan, aan toegevoegd... want iedereen holt naar de winkel om flessen water in te, halen, in te slaan... Hoe werkt dat met deze krachttraining? Uh, is het stressverlagend? Ja, dus het verhaal over het slapen, dat is eigenlijk hier ook van toepassing. Dus omdat je, eigenlijk is fysieke beweging de uitlaatklep die normaal gebruikt wordt door stress. of stress wordt veroor Als er stress veroorzaakt is, dan is fysieke beweging eigenlijk de manier om het weer uit je systeem te krijgen. En dat doen we gewoon. Nou ja. dus, en, en Walter, ja, het is, jij had het over die commando's inderdaad. Uh, de jeugd gaat uh, fysiek achteruit. Ja. Maar mentaal, het is natuurlijk een twee eenheid. Hè? Ja. Fysiek en mentaal. Nou, is zeker. Ook... En er is natuurlijk ook ontzettend veel depressie onder jonge mensen. Uh, het is natuurlijk ook geen leuke wereld per se momenteel. Waarin ze worden geboren. Er zijn heel veel problemen voor jonge mensen. Natuurlijk gebrek aan huisvesting. Uh, nou, ga zo maar door. Uh, de ontwrichting toch als gevolg van de COVID-periode. Die toch ook daar nog steeds door uh, echoot. Dus ja, werken aan je lichaam is werken aan jezelf. En uh, daar zijn wij een partner voor. Daar kunnen we mensen bij helpen. En, en je kan dus ook heel jong op profijt hebben. Want ook jonge mensen zijn gewoon kwetsbaar. Ook kwetsbaar voor burn-out. En uh, ik weet gewoon één ding als een paal boven water. Dat uh, wat de, Grieken, de oude Grieken en Romeinen al wisten. Een gezonde geest en een gezond lichaam. De, dat kun je nu wetenschappelijk onderbouwen. Maar het is gewoon waar. Uh, je moet gewoon zorgen dat je een sterk lichaam hebt. En dan ben je ook emotioneel uh, meer resilient, zeg ze. Hè, veerkrachtig. En dan ben je mentaal ook beter in staat om te gaan. Met het feit dat we nu eenmaal in een heel snel veranderende maatschappij leven. En dat gaat niet veranderen. Ja. Dus uh, we moeten ons daarop aanpassen. En een van de beste manieren om dat te doen is zorgen dat je sterk en fit blijft. Ja. Dus Bram. Gewoon investeren in jezelf. Ja, gewoon doen. Dank jullie wel voor het gesprek. Dankjewel Benno. Ja, graag gedaan, het was leuk. Dank aan Bram Kroeske en Walter Vendel. De oprichters van Fit20 Nederland. Voor hun tijd en gastvrijheid. Meer over deze intensieve krachttraining. Fit20.nl Dit gesprek is als podcast terug te luisteren. Via met.nl. Info. Ik ben Ben of dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Het laatste liedje is van Melissa's Morgan met Doemi Me Baby. Goeiedag.